De Syrische vicepresident Al-Shara is weer in het openbaar verschenen. Wekenlang waren er speculaties dat ook hij was overgelopen naar de oppositie. Maar dat blijkt dus niet te kloppen. In Geldrop is een man vanmiddag beschoten die in zijn voortuin liep. Hij hoorde iets en voelde pijn in zijn borst. Bij controle in het ziekenhuis bleek er een kogel in zijn bovenlichaam te zitten. De politie kan nog niet zeggen hoe ernstig de man gewond is geraakt. Agenten houden een groot buurtonderzoek naar de schutter. De politie neemt de beschieting hoog op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 Vanmorgen vonden de duikers een wrak van hetzelfde merk fiets... en dezelfde kleur als die van de studenten de fiets is ingeleverd bij de politie. In Twente heeft de brandweer vanmiddag tientallen meldingen van wateroverlast gekregen. Vooral in Almelo en Borne was er veel overlast na een wolkbreuk. Het ging vooral om ondergelopen kelders, wegen en tunnels die onder het spoor lopen. Ook het kunstgrasveld van voetbalclub Heracles liep onder water... maar de wedstrijd tegen Feyenoord kon gewoon doorgaan. Bij een aanval met een Amerikaanse drone in Pakistan is een extremistische leider omgekomen. Het gaat om Badruddin Hakani, de zoon van de oprichter van het zogenoemde Hakani-netwerk. Die groep wordt verantwoordelijk gehouden voor verschillende aanvallen op buitenlandse militairen in Afghanistan. Over de dood van Hakani wordt onder meer bericht door de BBC en het persbureau AP. De Taliban, die met het Hakani-netwerk samenwerken, stellen dat hij nog altijd in leven is in Afghanistan. Gisteren meldde de NAVO dat ook de Pakistanse Taliban-leder Mullah Dadula zou zijn opgebracht. En dat gebeurde bij een luchtaanval in het oosten van Afghanistan. In Egypte zijn 75 mensen veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf voor het bestormen van de Israëlische ambassade een jaar geleden. Eén betoger werd bij Verstek veroordeeld tot vijf jaar cel, onvoorwaardelijk. Hij zit in het buitenland. Duizenden betogers braken vorig jaar september een net gebouwde veiligheidsmuur af rond de Israëlische ambassade in Cairo.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 In de Eredivisie zijn er vanmiddag vier wedstrijden gespeeld. Twente won uit met 3-1 van NEC en staat nu met negen punten uit drie wedstrijden op de eerste plaats. Feyenoord won in Almelo met 2-1 van Herekles. AZ speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Ereveen. En Willem II verloor thuis met 2-0 van Vitesse. Groningen, PSV is nog bezig. De wedstrijd begon om half vijf. De wielrenner Liewe-Westra heeft de ronde van Denemarken gewonnen. Hij is de tweede Nederlander die deze wieleronde wint. Zij was knaven, was hem voor. Het was in 1997. Besta reed zich gisteren al in de gele trui. En die wist hij in de laatste etappe te behouden. Het is een derde succes van het seizoen. Eerder dit jaar won hij een etappe in Parijs-Nice. Hij won ook het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Het weer. Vanavond overal droog. In opklaringen vannacht nevelig en plaatselijk mist. Morgen overwegend droog. Verre periode met zon. En er staat weinig wind. Bij middagtemperatuur morgen van 22 graden. ABB verkeersinformatie. Nu de A16 weer open is, neemt de file daar snel af. Maar er staan nog wel een paar files. Ook op de A1 Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. En richting Amsterdam bij Amersfoort Noord 2. Op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen de Afrit Haarlem Zuid en Knap het Raasdorp 2 kilometer. De A16 Breda Rotterdam bij Terbrechtse Plein nog 2 kilometer. En de A20 Gouda naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtse Plein en Rotterdam Centrum 4 kilometer.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 Het vierde uur van Langs de Lijn op deze zondagmiddag beginnen wij in de Euroborg FC Groningen tegen PSV, Filip Koker. Eindelijk weer eens een kansje of een half kansje dan voor PSV. Dat al tien minuten lang aanvallend weinig meer heeft laten zien. Eentje voor Lens die dan de keeper omspeelt en dan in een moeilijke hoek gedreven is en dan overschiet. Maar PSV wordt wat onrustig, wordt wat onzovuldig daardoor ook. Omdat het in het eerste half uur wel beter was, maar niet heeft kunnen scoren. Groningen voelt dat hij best nog wel wat te halen valt. Nog acht minuten te spelen in die eerste helft en het is nog altijd 0-0. Zit alles bij elkaar, Gio Lippens? Niet alles, want de man die net voorop reed, Gesus Rosendo Prado. Die Spanjaard die in de slotfase dacht te kunnen demareren, rijdt nu in zijn eentje achteraan. Want hij raakte zojuist met zijn voorwiel een middenberm, een stoepje. En dat hele voorwiel is doormidden gebroken. Hij maakte net wel een gebaar in de richting van de cameraman. Naast hem, met mij gaat alles goed. Maar hij moet wel achtervolgen, want het peloton is op drift geraakt. 13,6 kilometer nog. En wij gaan we snel naar Philip Koker in Euroborg. Ja, en als je zegt dat PSV wat onrustig wordt, ja, dan uh, kom je daarmee op de koffie. Want PSV komt hier op een 1-0 voorsprong. Door Hutchinson, de rechtsback, die helemaal uh, doorloopt. En dan. Uh... Ja, verdedigend toch ook wel alleen wordt gelaten. Dat is niet te belopen voor Burnett. En heel mooi met de buitenkant van de rechtervoet... stift hij de bal over de uitkomende Luciano heen. PSV leidt na zo'n 38 minuten met 1-0 in de Euroborg. Feyenoord won vanmiddag met 2-1 van Herakles uit in Almelo. De tweede van Feyenoord werd gemaakt door Lex Immers. Een bevrijdende goal voor de aankoop. Ronald van der Geer praat met hem. Dit heeft een zwaar bevochten, Lex. Ja, zeker wel. We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt, denk ik. Ik denk dat we hier misschien met 1-5, 1-6 van het veld hadden kunnen stappen... als we de kansen hadden afgemaakt die we hebben gekregen. Dus dat is het enige wat ik ja, ons kan verwijten. Maar voor de rest, we hebben wel als team geknokt en keihard, ja, keihard ervoor gevochten. Ja, je hebt geknokt in de tweede helft en in de eerste helft gevoetbald. Ja, dat zeker weten. De trainer was uitermate tevreden in de eerste helft. Ja... Dat, uh, ja, dat, dat, dat wilden we meenemen naar de tweede helft, maar dat hebben we niet gedaan. En, uh, ja, we gingen het onszelf onnodig moeilijk maken, achteruit lopen. En, ja, dan zie je het als het, het laatste minuut en in de blessuretijd nog uh, billen knijpen is. Ja, want eigenlijk in die fase creëer je nog wat in de counter, maar voor de rest niet heel veel. Nee, klopt. Maar ja, dat is ook, dat is ook onze sterkte dan in zo'n tweede helft. Uh, dat je gokt op die, op die, ja, op die uitval. En, en, nou ja, ik denk dat we drie, twee of drie uitvallen hebben gehad waarin we moeten scoren. Maar we dat nalaten. En dat, zeg ik, dat is het enige wat ik, wat ik ons kan verwijten. Maar voor de rest hebben we ja, drie punten behaald. Dat is ten eerste het belangrijkste. En, ja, we hebben als team geknokt van elkaar. En er ja, groeit steeds meer. Waarom kon het niet meer in de tweede helft? Verklaar dat verschil is? Ja, dat is voetbal. Dat heb ik vaker gezegd. Dat sluipt erin. Je weet het, als je ja, zo'n klotenvrij trap tegenkrijgt die, ja, die er uiteindelijk in gaat. Ja, dan weet je dat het uh, nog vroeg in de tweede helft is. En dat je het misschien nog moeilijk gaat krijgen. Maar... Ja, voor de rest, uh, ik zeg drie punten hebben we gepakt nu. Uh, we hebben deze wedstrijd nu afgesloten en we gaan lekker naar donderdag kijken. Weer een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Waarin we ja, ons weer uh, ervaring op kunnen laten doen voor de rest van het seizoen in het Europees verband. Tot slot, je hebt je goal. Ja, dat is ook lekker. Het uh, is mooi meegenomen. Ik ben er niet heel erg mee bezig geweest. Uh, ik wist dat hij vanzelf zou komen, de goal. En vandaag komt hij. En uh, ja, dan zullen er ongetwijfeld meer volgen. Texas van 15 jaar geleden en Black Eyed Boy, de Euroborg FC Groningen tegen PSV. De eindoverdagen dus een voorsprong. Is wel een leuke eerste helft, uh, Philip? Ja, het is een bijzonder boeiende eerste helft. Ook al omdat uh, PSV weliswaar een overwicht had. Maar toch voor dat doelpunt van Hutchinson toch ook niet zo gek veel meer creëren een kwartier lang. Het kon alleen nog echt gevaarlijk worden via afstandsschoten van Van Bommel vanaf een meter of 35. En die bal ging uh, via de vingertoppen van Luciano net over de lat. Had Luciano ook nog een beetje geluk. En ook nog een afstandsschot van eenzelfde afstand van Bauma die uh, net naast ging. Maar voor de rest creëerde PSV ook niet zoveel meer. En juist in de fase dat Groningen zich kansrijk baande en ook wat uh, meer overwicht begon te krijgen. Ook een beetje kon gaan voetballen op de helft van PSV. Ja, dan scoort PSV via dus die gelegenheidsrechtsback Hutchinson. Want het is toch wel een echte middenvelder. Maar ja, uh, Dick Advocaat heeft niet echt een rechtsback. Nu een corner voor PSV, de achtste al. Terwijl uh, Groningen daar maar één hoekschop tegenover kan stellen. Een hoekschop die overigens niets overlevert. En de bal gaat over de rechterkant weer over de zijlijn. Waar Hutchinson die bal weer in zijn handen mag nemen. De laatste minuut van de reguliere speeltijd loopt inmiddels. Hutchinson heeft ook niet zo'n haas meer. Maar ja, Hutchinson die moet dus rechtsback spelen. Dat uh, doet hij naar behoren. Maar het is een middenvelder. Dat zag je ook in de actie waaruit hij scoorde. En uh, vorig jaar stond daar nog Manolev. Maar sinds uh, advocaat hier aan het roeren is, is het boek Manolev bij PSV wel dicht. Manolev geniet uh, geen vertrouwen meer bij de huidige technische staf van PSV. Dus Hutchinson zal daar als er geen nieuwe aankopen uh, meer komen dit seizoen. Daar hoopt het advocaat natuurlijk nog altijd op. Zal dan waarschijnlijk uh, de komende wedstrijden... en misschien wel zelfs het hele seizoen nog wel rechtsbek moeten gaan spelen. Nog één aanval wellicht zit erin voor Groningen als Zeefuik gaat liggen. En uh, Guzebujuk, de scheidsrechter, een vrije trap toekent aan FC Groningen. Dat op zo'n meter of 23 van de goal van Titon... Het is een hele lichte overtreding door Bouma. De vraag is zelfs of hij hem wel raakt. Zeefuik ging zeer gewillig naar de grond. Zeefuik die overigens een hele gedegen wedstrijd speelt. Heel moeilijk van de bal is te krijgen. Een echt goed aanspeelpunt voorin bij FC Groningen. Hij leidt zelden balverlies. En kan ook nog wel eens een balletje terugleggen op opkomende middenvelders. Zoals Sparf of Kwakman. Kwakman heeft nu zelf de bal neergelegd. Ik denk dat de bal nu ligt op zo'n 23, 24 meter van de goal van Titon. Het zal echt de allerlaatste kans worden in de wedstrijd. Er is dus één minuut toegevoegd aan deze eerste helft. En die ene minuut die zit er nu bijna op Bakuna. Staat nu achter de bal. Kwakman loopt erbij weg. En Guzebujuk zegt nu tegen Bakumba: dan neem hem maar. Schiet maar een beetje op, anders is de tijd wel verstreken. En Bakuna schiet ineens en treft de lat. Een geweldig schot van Bakuna. Daar zat Titon nog even aan met de vingertoppen. En PSV ontsnapt in de blessuretijd van de eerste helft. En nog een tegenaanval, die komt niet uit de verf. Want Matas krijgt uh, deze diagonale paas niet onder controle. Maar wat een fantastische trap was dat van Bakuna. En als Titon daar niet had aangezeten met zijn linkerhandje... ...was die bal beslist tegen de touwen gesloten... En niet tegen de lat gekomen. En dus mazzelt PSV tegen het einde van deze eerste helft. En gaat het rust in met een voorsprong van 1-0 voor de goal van Hutchinson. Hoe is de situatie nu bij de Vuelta? Minder dan 6 kilometer nog te rijden. tempo zakt. Dat komt niet omdat de renners het langzamer aan doen. Maar omdat het langzaam bergop begint te gaan. Want we zitten in de fase dat we gaan beginnen aan de beklimming van de montjuïc Het coach van de derde categorie in de straten van Barcelona. Ze zijn linksom gereden daar bij dat grote paleis. Als je vanaf de Plata de España komt, niet rechtsom. Zoals we dat tijdens de Olympische Spelen met de Marathon zagen. De hardlopers moesten daar de berg op. Maar zij rijden met een omwegje in de richting van het... Het Olympisch Stadion. En komen dan aan de achterkant van de Monsvierg. Komen ze dan straks daar bij dat stadion uit. Ik zie Bauke Mollema relatief voor ons zitten. Ik zie Lars Boom daar ook nog goed bij zitten. tempo wordt gemaakt door een van de mannen van Argos. Die nu van de kop afgaat. En dan is het Juan Antonio Fletcher die de dans leidt. Dat doet hij voor Christopher Froome. Alle mannen zitten daar bij elkaar. Dan komt Breschel naar voren. We zien Mollema er ook nog steeds bij zitten. De finale is begonnen van deze etappe. De laatste etappe voor de rustdag in de Vuelta. FC Twente had vandaag geen kind aan NEC. In Nijmegen stond de ploeg al met uh, de rust met 3-0 voor. Het werd uiteindelijk 3-1 voor FC Twente... dat zijn derde overwinning op een rij heeft geboekt. De score voor Twente in Nijmegen werd geopend door Lucas Tanjos. Het was zijn eerste treffer in dienst van de Turkers... en als het aan hem ligt, niet zijn laatste. Jeroen Elsoff sprak met hem. Dat was eigenlijk je beste uh, ja, wedstrijd tot nu toe bij Twente? Beste wedstrijd. Uh, dat wil ik nog niet zeggen. Er zijn nog veel wedstrijden te gaan... En, uh... Ja, we hebben vandaag gewoon als team uh, zijn we goed op voorsprong gekomen. In het begin 3-0 gelijk. En in de tweede half vergeten we gewoon te gaan voetballen. En dan komen ze weer terug, krijgen ze weer hoop. En uh, we zijn zelf ook vergeten om uh, ja, twee of drie erbij te prikken, denk ik. Maar had het eigenlijk over jou persoonlijk? Heb je het, het beste gevoel tot nu toe in jouw periode bij Twente overgehouden aan deze middag? Of, of zeg je van, mooi. Dit is uh, goed gevoel, doelpuntje. Je wint weer en uh, dat is belangrijk, denk ik. En uh, we moeten als team denken, niet uh, als individu. denk ik. Ja, en dat komt dus ook naar voren in de positie waarop je terechtkomt door allerlei oorzaken. Um, dat ging niet onaardig? Nee, ging niet slecht. Eerst zelf ging uh, aardig. Uh, maar toch liever in de spits. Hè? Dus, uh, maar ja, als ik uh, aan de linkerkant moet spelen van de trainer en uh, die heeft mij daar nodig, doe ik dat gewoon voor het team. Ja, want je zegt net ook van, we moeten het als team doen. Uh, ja, nood wetten met blessures. Dan neem ik aan dat als je op zo'n positie terechtkomt... dat je dan ook gewoon het beste van moet maken. Of, of zie ik dat verkeerd? Ja, zeker. Heeft hij gelijk in. En uh, ja, gewoon het beste van maken. En uh, een beetje invullen hoe jij hierover denkt. En uh, ja, ik kan het niet invullen. Net als Chotley, denk ik. Die heeft uh, wat meer techniek als ik, denk ik. Maar uh, ja, ik heb het denk ik vandaag wel goed ingevuld, denk ik. Het gaat jullie in de eerste helft zeker voetbal en zeer gemakkelijk af? Uh...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 Je staat vandaag niet in de spits, uh, maar je bent natuurlijk wel een spits. Hoe belangrijk is het dan voor jou dat je nu dat eerste doelpunt te pakken hebt? Ja, dat is fijn. Een spits uh, die we altijd scoren, toch? Dus dat je van die nul af bent is altijd fijn. En uh, dan moeten we gewoon doorgaan als team en uh, ik ook. Het gekke is wel dat er een groot verschil is met afgelopen donderdag. Hè. Dan krijgen jullie je deksel op de neus in, uh, in die heksenketel in Turkije. Uh, vandaag gaat het in de eerste helft vrij gemakkelijk. Donderdag komt die return. Uh, waar staan jullie nu? Ja, dat, uh, daar was het, uh, ja, kregen we het op de broek. En thuis moeten we de twee scoren. en uh, Daar hebben wij geloof in. Wij kunnen, uh, ja, als wij vandaag gewoon uh, doorgaan, net als hoe we in de eerste half hebben gevoetbald. dan denk ik dat ik alle vertrouwen in heb. Dat we de twee in scoren. Je bent nog lekker rustig, hè? Heb je het naar je zin? Ja, zeker. Ik ben uh, blij dat ik hier ben. Het is een goed gevoel bij de club, goede mensen in de club. En uh, ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben ook blij dat je weer voetbal, denk ik, of niet? Ja, zeker. Daarom ben ik ook hier naartoe gekomen. Lucas Sanjos Twente. Zijn ploeg won met 3-1 van NEC. Wie knommelde er de beste, Guillaume? Twee mannen aan de leiding. En niet de minste daar op de top van de Montjuïc Voor zover je ervan kunt spreken bij dat pukkeltje daar. In de, bij de haven van Barcelona. Philippe Gilbert. Hij zit er weer bij. Hij is weer terug. Want we hebben weinig van hem gezien dit seizoen. Nadat hij vorig seizoen zo'n beetje alles won. Wat hij maar won. Maar hij heeft de, de klassementsleider bij zich. Dat is toch opvallend. Het is Joaquin Rodriguez. Die als eerste echt aanviel. Nadat we ook al een speldenprikje hadden gezien van Alberto Contador. En deze twee zijn nu los van... Van de rest. Ik ben benieuwd hoe groot het gaatje is, want we hebben nog maar 2,8 kilometer te rijden. En het gaat verschrikkelijk hard, want daar straks gaan ze als een baksteen naar beneden. Philippe Gilbert en Joaquin Rodriguez. En dan is het afwachten wat er allemaal achteraan zit. We willen zo graag het peloton zien. We willen zo graag zien of daar vol gereden wordt. Kijk, Gilbert die maakt even zo'n gebaartje met de elleboog in de richting van Rodriguez. Kom op man, even overnemen. Het zou toch wat zijn, zeg. Als Joaquin Rodriguez, de man die je hier toch eigenlijk niet echt zou wachten als die uiteindelijk hier de overwinning zou gaan pakken. Dan komt er een man van de AGDR-ploeg aan gereden. Nicholas Roach natuurlijk. De Ier, ook goed in het klimwerk, ook goed in het klassement. Hij staat zevende in het algemeen klassement op twee minuten en 14 seconden van Joaquin Rodriguez. Twee kilometer nog, begonnen aan die lastige afdaling. Een moeilijke doorlopende bocht naar rechts, maar de weg is breed. Ze hebben wat ruimte daar, maar ze moeten oppassen hoor. Want je zeilt zonder dat je het weet, zeil je uit die bochten daar. Nu komt er weer een bocht naar links waar uh, Gilbert als eerste doorheen gaat. Met Rodriguez op een metertje of uh, vier. Meer is het niet. Rodriguez neemt geen risico. Gaat niet pal aan dat wiel van Gilbert zitten. Hij is verstandig. Gilbert nog steeds daar vooraan. Rodriguez zal hem toch die etappe niet gunnen. Want ook hier natuurlijk weer bonificatiesekonde. Te winnen voor de winnaar van de etappe. En dan erachteraan komt uh, dat door. Uh, nee, het is een man van vakantie die daar vol uh, aan gaat een beetje op die outfit van Saxo Bank. En dan zie je toch dat dat peloton behoorlijk gebroken is. Mollema zit ook nog redelijk voorin op de vierde stek daar vooraan. Achter een mannetje van de ploeg van Alberto Contador. Binnen de laatste kilometer zijn we aangekomen. En dan gaat de weg weer langzamerhand omhoog. En dan is het Philippe Gilbert die onder de boog van de laatste kilometer... met Rodriguez in het wiel moet gaan doortrekken. En valt het dan stil in het peloton. Peloton die ook bij die laatste kilometer aangekomen. Bij die vreemde wat kunnen een zinnige boog die ze hier in Spanje hebben in deze Vuelta. Philippe Gilbert en Joaquin Rodriguez samen begonnen aan de laatste stijgende kilometer. Het is uh, vals plat omhoog. Het is niet gemakkelijk hoor deze aankomst. Het is toch niet echt voor de sprinters. Zo blijkt het nu wel. Het is toch meer voor de mannen van de lange adem. Nu ook weer een man van Astana die daar uh, achteraan uh, springt. Die heeft een uh, gaatje daar uh, met de rest van het uh, peloton. Het zou, uh, nou wie zou het kunnen zijn? Misschien uh, Tiralongo die daar probeert weg te rijden. Hij krijgt wel de ruimte hoor, van het peloton. Maar we willen zo graag zien wat daar vooraan gaat gebeuren, want die mannen zijn bijna binnen. Die mannen zijn bijna daarbij. het Palau San Jordi. Die grote sporthal onderaan het Olympisch stadion. We kennen het allemaal van 1992. En komt het dan tot een sprintje tussen de twee leiders in de wedstrijd op dit moment. Tussen Joaquin Rodriguez en Philippe Gilbert. Het is Rodriguez die aangaat. Rodriguez die gaat voor de tijdwinst. Want dat is natuurlijk ook belangrijk voor hem. Want er is een serieus gaatje hoor met de achtervolgers. En dan uh, Gilbert in het wiel. Probeert er nu voorbij te sprinten. Philippe Gilbert, de nationaal kampioen tijdrijden. Die overwinning heeft hij dit seizoen wel binnengehaald. En hij gaat op weg naar de etappe overwinning in de Vuelta. Kust zijn trouwring. En hij wint hier de etappe voor Rodriguez. En dan maar eens even zien wie er als derde over de streep komt. Het is de man inderdaad van Astana. Is dat dan Tirolongo? Het is Tirolongo. Die komt als derde over de streep. Bohani zit er ook nog kort bij de Franse kampioen. Die wordt vijfde. Benati zit er ook nog bij. Nou, het hele spul komt nu over de streep. Maar het is Philippe Gilbert die toch in elk geval revanche neemt voor een matig seizoen. Eindelijk wint hij weer eens een keer een echte grote wedstrijd. Hij wint de etappe in de Vuelta voor Joaquin Rodriguez. En wat doet de Zulberg? Hij kust zijn trouwring. Het ja. is wel een opmerkelijk gebaar als je wint. Goed, we gaan het eens dus hebben over andere zaken. Willem 2 tegen Vitesse eindigde vandaag in 0-2. Doel, Twee doelpunten van reis daar in Tilburg. En daarmee verloor Willem 2 zijn ongeslagen status. Jan Rolfs, in gesprek met de trainer van de Jurgen Streppel. Willem 2 wilde erg graag vandaag. Maar de grote kansen, behalve Heusje, waren er eigenlijk niet. Dan heb ik een andere wedstrijd gezien, denk ik. Heb je wel veel kansen voor Willem 2 gezien? Nee, dat zei ik niet. Maar jij zei dat het maar één kans was. Een paar halve erbij. Ja, dan heb ik een andere wedstrijd gezien dan jij. Ik denk dat uh, Nick Vossenbelt op één meter van het doel de bal overschiet in de eerste helft. Die heb je denk ik ook gezien. En ik denk dat uh, Piet Veldhuis een fantastische redding maakt. Uh, die uh, daarbij. Uh... Die inzet van Heusje. Ja, ja dus. Uh, nou goed, die heb ik, uh, die heb ik wel zeker uh, wel, uh, wel degelijk gezien vandaag. Dus conclusie voor jou is dat jullie te weinig hebben gekregen? Ja, dat vond ik zelf. Zeker qua, qua veldspel uh, in de tweede helft. Denk ik dat wij de bovenliggende partij waren. En op het moment dat wij opportun willen gaan spelen, maken we achterin een persoonlijke fout. En is 2-0. Ja, dan is de wedstrijd in het slot. En uh, dat deed Vitesse goed. Uh, die loerde uh, op de counter. 1-0 wilden ze heel graag uitspelen. We begonnen met tijdrekken. Dat is een, uh, op zich een compliment voor mijn ploeg. En uh, we hebben er alles aan gedaan. Daar ben ik absoluut met je eens. Om, uh, om uh, vandaag uh, in ieder geval één punt te pakken. Maar dat mocht niet baat. Is het dan de onervarenheid van Van der Rijt, bijvoorbeeld in zo'n duel met Rijs... dat hij dat verliest en dat eigenlijk daardoor de wedstrijd wordt beslist? Ja, goed. Uh, persoonlijke fouten horen vanuit me bij het voetbal. En uh, vandaag uh, was inderdaad uh, Rutte die, uh, die niet goed zat. Ja, goed. Uh, ik, misschien is dat onervarenheid. Die bal mag natuurlijk nooit uh, stuiteren. Dat, maar dat weet hij zelf ook wel. Is dat ook de leerschool voor jouw ploeg in zo'n wedstrijd? Die je ook had kunnen winnen, maar uiteindelijk toch verliest? Ja, ja, goed. Een wedstrijd wordt altijd beslist op momenten. En die momenten moeten we heel snel gaan erkennen. Dat, uh, herkennen. Dat, dat roep ik al een paar, uh, een paar weken. Maar zullen heel snel moeten leren. We zijn uh, onervaren daarin. Maar. Ja, of je nou 36 bent of, uh, of 16, uh, ervaring is het herkennen van momenten. En, en, en deze momenten moeten we heel snel gaan herkennen om, uh, om wedstrijden te winnen en uh, over de streep te trekken. Jullie maakt het Vitesse ook wel lastig met de pressie, hè? Ja, we, we willen graag thuis winnen. We willen thuis uh, graag vooruit spelen. Nou, dat lukte vorige week in Groningen niet. Dat wilden we ook. Maar dat lukte niet. Groningen had daar een goed antwoord op. Ja, dat hebben we denk ik vandaag uh, goed gedaan. Het leek wel uh, weer ouderwets voetbal, want we stonden zelfs Piet Veld thuis af te jagen. Dus uh, wat dat betreft wel een compliment. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Uh, maar goed, uh, we hadden voorin uh, te weinig stootkracht. En we gaan naar uh, NEC FC Twente. Uh, vorige week liep uh, NEC tegen een grote nederlaag op in de wedstrijd tegen Ajax. En vandaag bij rust opnieuw een grote achterstand 3-0. Jeroen Elsoff daarover met de trainer van NEC Alex Pastoor. Hoezeer was je gefrustreerd in de eerste helft... toen je zag dat er weer drie doelpunten op die manier in vlogen? Ja, ik was toen uh, behoorlijk gefrustreerd. Ik denk dat dat voor ons allemaal geldt, hoor. Um, want het staat zo haaks op, uh, op eigenlijk alle andere fases... die je uh, zowel in de eerste als in de tweede helft had. Uh, we zijn blijven voetballen, we zijn begonnen te voetballen... Um, maar ja, het verdedigen, dat hoort ook bij de wedstrijd. En ik vond dat we op momenten van de tegengoals er, er matig uitzagen. En nu ben je veel bezig geweest, neem ik aan, met de wedstrijd van vorige week. En wat daar allemaal voor rust gebeurde. Uh, ja, dan is het niet gek om in de eerste helft aan een gelijkwaardig scenario te gaan denken. Speelt dat ook door jouw hoofd? Ja, dat hou je niet tegen op het moment dat uh, die eerste goal valt. En vooral de manier waarop en de fase waarin het uh, gebeurde. Hè, er was voor ons niets aan de hand. Uh, ja, dan denk je terug aan vorige week. En, uh, en zeker uh, als er op uh, dezelfde manier, eigenlijk in dezelfde fase als vorige week, uh, die tegengoals uh, nog een keer vallen. Nou, dan vind ik het knap dat, uh, dat die jongens uh, zijn blijven voetballen en erin zijn blijven geloven. En, uh, en met name na rust vond ik dat er uh, nog beter uitzien. Um, he, want in dat opzicht zijn we wel uh, enorm getest natuurlijk. Vragen naar dit soort wedstrijden krijg je altijd door is Twente En dat had je vorige week bij Ajax ook. Zijn dat nou ploegen met zoveel kwaliteiten? Of zeg je van nou dit, dit hoeft NEC met de kwaliteiten die wij in huis hebben eigenlijk niet op deze manier te overkomen? Uh, nou, de, de kwaliteiten van Twente en Ajax die zijn buiten kijf. Uh, maar ik kan alleen maar uh, commentaar geven op, uh, op, op het werk wat we zelf afleveren. Uh, en ik denk dat we onszelf, als je naar zo'n wedstrijd kijkt... Uh, yeah, dan, dan vind ik eigenlijk wel iets beter hoor. Maar we doen onszelf uh, veel en veel tekort. Yeah. Op het moment dat je zo goed in de wedstrijd kan zitten en kan blijven zitten... ondanks al die tegenslag... Ja, dan, uh, dan moet je in de situaties die tot tegengoals hebben geleid... moet je veel uh, alert optreden. Dus moet het gebeuren? Uit bij, bij PEC, denk ik, hè, naar twee wedstrijden qua uitslag? Uh, ja. Uh, ik vind dat als je naar het voetbal kijkt, dat we het seizoen redelijk zijn begonnen. Uh, niet meer dan redelijk. Ik vind ook dat je kunt zien in de tweede helft uh, waar we toe in staat zijn, ook fysiek. Nou, en uh, het lijkt me heel duidelijk dat... Uh, we dat zullen complimenteren. Hè, dat ze overeind zijn gebleven en wilden voetballen. Dat, uh, dat er in verdedigend op opzicht. Uh, dat het af en toe heel arm uitzag. Met name in de eerste helft. Uh, maar we zullen elke wedstrijd willen winnen. En welke tegenstander dat ook is, dat, uh, dat maakt niet zoveel uit. Alex Pastoor, winnen lukte voor zijn ploeg. NEC vanmiddag niet. Het verloor met 3-1 van FC Twente thuis. Het is uh, dik over half zes. Radio 1. Het NOS-journaal. Het geluk zelf. De Oostenrijkse kanselier Feynman vindt dat Griekenland meer tijd moet krijgen om zijn schulden terug te betalen. Feynman is de eerste Europese leider die zich zo welwillend opstelt. De Griekse premier Samaras heeft afgelopen week bij de leiders van Duitsland en Frankrijk aangedrongen op uitstel. Ze toonden begrip, maar deden geen toezeggingen. De Duitse minister van Economische Zaken zei vandaag dat uitstel niet werkt. De Verenigde Staten hebben in Pakistan een extremistische leider gedood. Badruddin Haqqani, zijn dood wordt onder meer gemeld door de BBC en het persbureau EPI. Het Haqqani-netwerk wordt verantwoordelijk gehouden... voor verschillende aanvallen op buitenlandse militairen in Afghanistan. De extremistische leider zou op afstand zijn gedood met een drone. De Taliban, die met het Haqqani-netwerk samenwerken, zeggen... dat hij nog altijd in leven is. Het zijn de hoofdpunten. Het weer. Gervimstad. In het oosten nog steeds felle buien. Maar vanuit het westen neemt de buienactiviteit geleidelijk af...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 De temperatuur komt uit op 21 tot 23 graden. De waait morgen uit het zuiden is zwak, AC-matig, windkracht 3 tot 4. En na morgen blijft het aangenaam na zomerweer. Dinsdag passeert een zwak front met wolkenvelden en een beetje regen... maar de zon schijnt ook en het wordt 23 graden. Woensdag veel zon, gewoon warm zomerweer met zo'n 25 graden. En daarna weer een beetje minder warm, maar het blijft aangenaam. AMB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Muiden een korte file, 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag is een ongeluk gebeurd bij knoopend Dorp. Ze hebben daar de parallelbaan even dichtgegooid, maar de hoofdrijbaan is wel gewoon open. Op de A20 Gouda naar Hoek van Holland ten slotte. Een file bij de afrit Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Sportradio NOS. Op één. NOS Radio. Zo in de tweede helft van FC Groningen tegen PSV. Eerst even naar Gio Lippens. De negende etappe in de Vuelta dus gewonnen door Filip Zülberg. De andere consequenties, Filip. Ja, ja, consequenties. Rodriguez natuurlijk toch wel weer de grote winnaar van deze etappe. Hij pakte de etappe niet. Het zag er wel naar uit dat die twee vooraan elkaar goed begrepen. Dat Gilbert voor de etappe overwinning mocht gaan. En dat Rodriguez niet meer aandrong. Maar hij pakt toch weer kostbare seconden op de concurrentie. Hij pakt gewoon 7 seconden op Alejandro Valverde. Hij pakt 12 seconden op Contad. En Froome en Geesink. om maar eens wat renners bij hem in de buurt te noemen. Dus hij is toch weer de morele winnaar van deze etappe. Ook al staat hij nu niet op het hoogste treetje van het podium... na de etappe in de richting van de Montjuich. Nee, Philippe Gilbert, die mag blij zijn. Die pakt weer eens een grote overwinning voor Rodriguez. Dus op de derde plek inderdaad, Paolo Tiralongo, de man van Astana. Op de vierde plek hier op de streep Thomas Marcinski, dat is toch knap. Dat is de man van Vacan die in deze Vuelta wel Bewijs bewijst dat hij een goede renner is. Want we zien hem vaak van voren, die pole. Hij kan goed mee. Vijfde, Benatti, een echte sprinter. Zesde, dan Val Valverde, hebben we Boerhani. De Franse kampioen, ook een sprinter. Verdugo, Spanjaard en Johnny Meersman. En op de tiende plek, Igor Anton. Dat is weer een echte klasse mensman. Die dan toch nog op dat lastige aankomstcircuit... nog goed mee kan met de snelle mannen. Kijken we naar de Nederlanders. Bouke Mollema, beste Nederlander op de twaalfde plaats. In die grote groep, Rob Ruig, zestiende en Lars Boom e Is het tijd om naar het klassement te gaan? Ik zei het al, dus winst voor Rodriguez. Tijdwinst. Froem staat nu op 53 seconden. Als tweede in het klassement achter Joaquin Rodriguez. Komt dat door op precies een minuut. val verder op 1 minuut en 7. En Robert Geesink als beste Nederlander op 2 minuten en 1 seconde. De etappe, de eerste week van de Vuelta is klaar. Mooie sport hebben we gezien. Mooi spektakel ook deze etappe weer. Want het liep toch allemaal weer anders dan de meeste mensen verwachten. Het kwam niet tot... Tot een massasprint. Maar tot een mooie sprong van Philippe Gilbert en Rodriguez. Nu dus vliegen naar Bigo, naar Noord-Spanje. En dan overmorgen weer een etappe. En dan gaan we langzamerhand naar de Picos. Het gebergte waar misschien wel de beslissing gaat vallen in deze Vuelta. In Engeland heeft Skrittel net gescoord voor Liverpool 1-0 tegen Manchester United. 10 minuten voor rust. En in de eerste helft scoorde Hutchinson voor PSV. Dat betekent dat PSV leidt bij Groningen. Filip Koken. Inderdaad, en dat doen ze nog steeds. We zijn zo'n 2 minuten en 40 seconden onderweg in de tweede helft. Balbezit voor Virgil van Dijk. Die een lange paas verzendt, diagonaal in de richting van Schet. Maar daar komt hij niet. Hutchinson zit ertussen. En Van Bommel maakt nu uh, zijn overtreding. Meer of meer zijn gebruikelijke overtreding. En welke kaart krijgt hij daarvoor? Want ik zie dat uh, de scheidsrechter de Guzzebuur twee kaarten in zijn hand houdt. En ik zie een rode en ik zie een gele. Ik denk toch dat het geel zou worden onderhand. Maar hij heeft ook uh, rood in hand. Dat zal dan uh, toeval zijn. Inderdaad, het is toeval. Ja, er wordt nu een uh, fluitconcept gegeven door de Groningse aanhangers. Die zijn niet geel objectief. En Van Bommel krijgt een gele kaart. Hij zelf gaat nog eens uh, verhaal halen bij Guzebujuk. Is dit wel uh, geel waard? Want uh, Van Bommel vindt altijd dan dat hij gestraft wordt voor zijn reputatie. Maar uh, ja... Hij eh, wordt inderdaad onderuit geduwd door Michael Leeuw En dan valt hij aan tegen een ploegenoot van Leeuw. Ja, daar kan Van Bommel zelf niet zo gek veel aan doen. Ik snap wel dat Van Bommel hier verontwaardigd over is. Hij heeft in ieder geval nu een gele kaart weer achter zijn naam staan. Dat is niet voor het eerst. Maar eh, ik snap wel dat Van Bommel dit wil aanvechten. Vier minuten zijn we onderweg. De stand is overigens nog steeds 1-0 voor PSV. We ja, gaan even terug naar Almelo, waar Heracles tegen Feyenoord eindigde in 1-2. Feyenoord leek al snel op rooster te zitten, getuige de 2-0 voorsprong bij de rust. Maar in de tweede helft maakte de ploeg van Ronald Koeman het zich onnodig moeilijk. Tegenover Ronald van der Geer legde de coach uit waarom het ineens zo moeizaam ging. Herakles gaat van bank spelen, drie verdedigers. Dat deden ze al voor de rust. Er was eigenlijk niets aan de hand, maar, ja, maar de wedstrijd moet gespeeld zijn na drie kwartier. Als je deze kansen mist, je mist een penalty...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 ja, dan, dan moet, dat, uh, moet dat nagekomen worden. Riep jij nog iets vanaf de kant dan? Ja, ik, riep, ik probeerde nog uh, naar Jorri Klaasie te roepen van... Uh, iemand anders moet hem nemen, vormen moet hem nemen of immers. Maar, ja, maar dan, dat is leiderschap. En als jij aanvoerder bent en je weet wie de penalties moet uh, moeten nemen... Ja, dan moet je hem daar weghalen, want dat zijn afspraken. Maar ik denk dat ze hiervan geleerd hebben, maar het mag niet gebeuren. Nou, gelukkig. Uh, dit leerproces zonder schade. Uh, in de tweede helft, dan komen jullie geen... Dus konden eigenlijk meer aan voetballen toe. Nee, maar dat, je, je wist dat ze, dat ze risico gingen nemen. We hadden te weinig rust in het spel. Uh, we hadden niet meer de dreiging uh, wat we voor rust hadden. Aan de andere kant, in de laatste fase kun je alsnog weer twee goals maken. En dan, uh, dan is het weer anders. Wederom doen we onszelf veel tekort. Aan de andere kant, uh, twee pittige uitwedstrijden. Utrecht en Heracles halen wel zes punten. Uh, en dat is uiteindelijk toch ook uh, zeer goed. We hebben het toch heel vaak... Na nou, wedstrijden over scoren en communicatie, hè? Dat, dat, dat beginnen nu toch wel, wel, wel zorgwekkende zaken te worden. Nou, zorgwekkend uh, weet ik niet, maar uh, het is wel zo. En, en dat geeft ook aan de ontwikkeling van dit elftal. Hè? Want een jaar geleden moesten we over uh, heel veel andere dingen praten wat niet goed is. Uh, we ontwikkelen ons zeer goed. Maar er zijn dingen, en dat heeft te maken met, uh, met ontwikkeling van spelers. Dat je, dat je dingen accepteert die je niet, never nooit mag accepteren. En, en dat mo moet je niet laten gebeuren, want dat... dat... Dat kan niet, in mijn optiek kan zoiets niet. Ja, ik kan moeilijk het veld inlopen om, om zelf uh, die bal af te pakken. En dat verwacht ik wel van een aantal spelers. En uh, dat verwacht ik dan van Vormer, en dat verwacht ik van Immers, en van Klaas hier. Want hij is tweede aanvoerder. En daar kan, kan Jordi in groeien, en moet hij in groeien. Want uh, voor de rest uh, speelt hij fantastisch. Ronald Koeman in gesprek met Ronald van der Geert. Het is tijd voor een blik over de grenzen. Voor de bal, is Het de dat niet zo met de de Nederlands voetbal, hè? Langs de lijn. Op begin in Engeland leed Arsenal ook in de tweede competitiewedstrijd puntenverlies. Bij Stoke City bleef de ploeg van Arsene Wenger steken op 0-0. En vorige week tegen Sunderland werd er ook al niet gescoord. Arsenal mist duidelijk de kwaliteit van Robin van Persie. Van Persie, die zijn eerste basisplaats bij Manchester United... gisteren bekroonde met een doelpunt. In de wedstrijd tegen Fulham kwam United op een 1-0 achterstand... en van Persie schoot de gelijkmaker binnen. Daarna liep Manchester United nog vooruit uit naar 3-1. In de tweede helft kwam Fulham nog wel terug, 3-2... maar verder kwam de ploeg van Dick Jol niet. Chelsea is de trotse koploper in Engeland. De winnaar van de Champions League won drie keer op een rij. Gisteren werd het 2-0 tegen Newcastle United. Daar stond Vernon Anita in de basis. Hij veroorzaakte de penalty waaruit Hazard de openingstreffer maakte. Landskampioen Manchester City is bezig aan de tweede wedstrijd van deze competitie. Liverpool is tegenstander. Het is daar 1-0 voor Liverpool. Scriptel scoorde. Bas Dost heeft zijn visitekaartje afgegeven in de Bundesliga. In de eerste competitiewedstrijd met zijn nieuwe club Wolfsburg... maakte hij de enige treffer tegen Stuttgart. En dat deed dat op zijn Duits in de negentigste minuut. En Dost was niet de enige Nederlander die gisteren tot score kwam. Ook Arjen Robben maakte een doelpunt bij Bayern München tegen Greuter vuurt. Bayern versloeg de nieuwkomer in de Bundesliga met 3-0. Landskampioen Dortmund won vrijdag al met 2-1 van Werder Bremen. In Italië wordt vanavond pas gespeeld. Wel waren er gisteren twee wedstrijden. Landskampioen Juventus opende het seizoen met een 2-0 zege op Parma. Binnen vijf minuten scoorde Lichtsteiner en Pirlo voor Juventus. Bij Juventus ontbrak trainer Conte, die is vanwege zijn aandeel in het schandaal rond matchfixing voor tien maanden geschorst. In België, wilde ik zeggen. Ja, Ron Jans die heeft daar met Standard Luik nipt... van KV Mechelen gewonnen, de ploeg van Harm van Veldhoven. Standaar liep na de rust in een tijdsbestek van 10 minuten uit... naar een 3-0 voorsprong, maar het werd er nog spannend... toen Mechelen terugkwam tot 3-2. Door de overwinning handhaaft Luik zich in de top van de Belgische competitie. John van der Brom gaat met ander licht aan de leiding... op één punt gevolgd door Standard Luik, Zoltenwaardigem en Club Brugge. En die laatste twee ploegen spelen vanavond nog. Ik zei al dat er vanavond ook in Italië gespeeld werd. Ook in Spanje trouwens. Osasuna Barcelona om 7 uur en om 9 uur. ketaffe tegen Real. En Turkije. Daar, uh, ja, daar wordt Dirk Kuit steeds populairder bij de aanhang van Fenerbahçe. Hij maakte gisteren in de wedstrijd tegen Spoor. De derde treffer van Fenerbahçe. En het was al zijn zesde doelpunt in zes officiële wedstrijden voor de Turkse club. Nou gaan we weer naar Nederland. Groningen tegen PSV, Philip Koker. Ja, Groningen komt wat beter in de wedstrijd. Heeft wat meer balbezit. Zet ook af en toe PSV onder druk. En dat is dan ook meteen het gevaar voor FC Groningen. Want af en toe zie je dat uh, met name de linksback en de rechtsback naar voren trekken. En dan kan uh, PSV gebruik maken bij balverlies. FC Groningen van de ruimte die daar uh, achterin ontstaat. In de rug van die vleugelbacks En dat gebeurt regelmatig. Dat is de enige manier waarop PSV in de tweede helft uh, gevaarlijk kan worden. En meer heeft PSV eigenlijk ook niet nodig om hier een overwinning in de wacht te slepen. Nu een vrije trap, zo bij de zijlijn. Voor Hutchinson. De verrassende doelpunten maken tot nu toe. En Hutchinson laat het dan maar over aan Van Bommel. Met een handig balletje in de richting dan van Lens, Maar daar komt hij niet eens. Lens die dus vandaag speelt vanaf de rechterkant. Matas in het centrum. En Narsing is dus begonnen op de bank. Dat is dus de verrassende beginopstelling vandaag geweest van PSV. Maar uh, Groningen kan weer gaan overnemen met nu een inworp van Burnett. Sparf verzuurt een, verstuurt in één keer een paas naar voren. En uh, die komt op de voeten recht van Van Bommel. Die bereikt Mattafs. Lens vanaf de rechterkant speelt in op uh, Mertens. Uh, toivonen even terugleggen naar Van Bommel. Die langzamerhand opschuift. En dan ziet hij Hutchinson staan. De rechtsbek. Hier kan PSV gaan bouwen aan een uh, goede aanval. Lens die wil voorbij Burnett komen. Aan de rechterkant aanvallend van PSV. En lukt hem dat? Dat lukt hem. Lens gaat nu het 16 meter gebied in. Lens met een voorzet. En die wordt daar weggehaald door Sparf. Net op tijd. Zodat uh, Matafs daar niet bij kan komen. Dit was opnieuw een uh, gevaarlijke aanval van PSV. We hebben zo'n 56 minuten gespeeld. Van Bommel wordt nu neergelegd. En uh, het publiek fluit weer eens tegen Van Bommel. Dat is Van Bommel inmiddels wel gewend. 56,5 minuten gespeeld. PSV leidt nog altijd met 1-0 tegen Groningen. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golft, dan golft het goed.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 Van een vlekkeloos bestaan. dan het plotseling gaan waaien, ook al wil. helder van de kroeg waar de vater De dagen hier als het Dijk eik uit 2000 van het album Zevende Hemel en als het golft... Liverpool tegen Manchester City. Het is, het is inmiddels rust daar in Liverpool. 1-0 staat het door een doelpunt van Skruttel. Wat een goal! De eredivisie. En, dan en dan goal. Alle wedstrijden van dit weekend. Te beginnen met NEC FC Twente 1-3. Bij rust was het 0-3 door Castaños, Bulekin en Fer uit een strafschop. 1-3 werd het door Snow.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 Ja, uiteindelijk viel de schade dus nog mee voor NEC. Bij Twente was er geen feest na de negen punten uit 3 wedstrijden. Trainer Steve McLaren baalde zelfs van die tegenkool. Als het 4-5-6-1 is, dan zijn we niet blij. We kunnen dat niet doen als de seizoen progrijpt. We kunnen dat niet doen. We hebben het tegen Cronigan gedaan. We hebben het naartoe gedaan tegen Knack. We moeten de laatste... 10, 15 minuten beter als ze risks nemen. En als ze een seconde hebben, wie weet. McLaren vindt dat er te makkelijk tegengoals vallen... en dat kan Twente later in het seizoen wel eens opbreken. Dan naar Alkmaar. AZ tegen Heeren Heerenveen bleef 0-0. Dan was het nog een rode kaart, 10 minuten voor tijd voor Goedmondsson van AZ. En op die beslissing om Goedmondsson uit het veld te sturen, had trainer Gertjof Verbeek niets aan te merken. Voor mij was het een terechte rode kaart. Alleen, ik, ja, je ziet daar even later, kregen, waar ik wel, wel, wel teleur, teleurgesteld over ben, is de gele kaart die Dirk maar krijgt. Die bal is een, bijna een halve meter uit. Ja, dus uit er ik heb het niet gezien. Maar dan vraag ik wel, als een speler zo reageert bij, bij, bij zoiets. Dan, uh, dan moet je als je ook een beetje uh, je kunnen inleven. Dan denk je, dan zal er wel wat aan de hand zijn. Herveen heeft in de eerste drie wedstrijden nu twee punten gehaald. Slechts twee punten. Maar trainer Marco van Basten bekijkt het positief. Als je uit bij Feyenoord uh, gelijk speelt en ook bij AZ gelijk speelt, dat het gewoon twee goede ploegen zijn. Dan is dat, geeft dat vertrouwen en dat is goed. En uh, ja, we zijn hard, hard uh, bezig aan. Uh,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 Goed, uh, dat is wat we nu toch gewoon uh, moet, uh, moeten accepteren. Even naar het actuele voetbal. Koken bij Groningen, PSV. Ja, het is nog zeker niet gedaan hoor. Echt niet. Uh, Groningen dat vecht hier voor zijn kansen. En krijgt ook uh, zelf uh, de mogelijkheden. Een afstandsschot van Virgil van Dijk. Gaat via de schoen van Wilfra Bouwen op de dak van het doel. Zo uh, boven Titon daar ontsnapt PSV. PSV dat toch wel chagrijnig hier rondloopt. Omdat Lens in de 16 meter van uh, Groningen tegen de grond ging. Wel heel erg gewillig. Geen recht had op een penalty. Maar een wel Claimde. En uh, dat deden de medespelers van Lens ook. Maar echt, Lens had nergens recht op. die ging zelf naar dat gras. En dit is dan het moment ook dat Advocaat gaat besluiten om Narsing in de ploeg te brengen. Ook omdat die voorin wat meer snelheid nodig heeft. Omdat PSV zich moet toeleggen op het counteren tegen Groningen. Dat beter in de wedstrijd komt, dat ook wat kansjes gaat afdwingen. En dat zich hier nog zeker niet verslagen voelt. 64e minuut zitten we inmiddels. PSV leidt nog altijd. Nipt met 1-0. Willem 2, Vitesse werd 0-2 en na 0-1 ruststand. Beide goals van Vitesse kwamen van Rijs. Die was met twee treffers dus ook de man van de wedstrijd. De trainer van Vitesse, Fred Rutte, kent Reis nog van PSV en heeft altijd vertrouwen gehouden in reis. Als je kijkt naar een topsporter en, uh, en een sporter die uh, eigenlijk een bestuur heeft die uh, uh, 99% afgeschreven is. En ja, dat toch karakter toont. Het kan alleen maar op basis van karakter dat je terugkomt. En als je dan ziet dat hij nog lang niet op zijn niveau is, denk ik... Dan, uh, ja, dan is dat alleen maar chapeau voor die jongen. En mij doet het uiteraard deugd. De trainer van Willem II, Jurgen Streppel, zag dat persoonlijke fouten zijn ploeg de das om deden. Ja, ja, goed, een wedstrijd wordt altijd beslist op momenten. En die momenten moeten we heel snel gaan herkennen. Dat uh, herkennen, dat, dat roep ik al een paar, uh, een paar weken. Wij zullen heel snel moeten leren. We zijn onervaren daarin. Maar ja, of je nou 36 bent of, uh, of 16, uh, ervaring is het herkennen van momenten. En, en, en deze momenten moeten we heel snel gaan herkennen om, uh, om wedstrijden te winnen en uh, over de scheep te trekken. Heracles Almelo tegen Feyenoord eindigde vandaag in 1-2 bij de rust. 0-2... door doelpunten van Jan Maat en Immers. En Duarte maakte er na de rust 1-2 van. Feyenoord miste trouwens nog een penalty door Cizé vlak voor de rust. Het was uiteindelijk een zwaar bevochten zegen voor Feyenoord. Moest ook Lex Immers toegeven. Ja, zeker wel. We, we hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt, denk ik. Ik denk dat we hier misschien met 1-5, 1-6 van het veld hadden kunnen stappen... als we de kansen hadden afgemaakt die we hebben gekregen. Dus dat is het enige wat ik uh, ja, ons kan verwijten. Maar voor de rest, uh, we hebben wel als team geknokt en keihard uh, ja, kei ervoor gevochten. En niet onbelangrijk voor Immers, hij maakte zijn eerste Feyenoord-goal. Ja, dat is ook lekker, uh, Het is mooi meegenomen. Ik ben er niet heel erg mee bezig geweest. Uh, ik wist dat hij vanzelf zou komen, die goal. En vandaag komt hij en uh, ja, dan zullen er ongetwijfeld meer volgen. Dan nog even naar Herakles, het heeft na drie wedstrijden nog maar één punt. Trainer Peter Bos maakt zich daar niet echt druk over. Ja, wij raken hier niet zo snel in paniek, ik zeker niet.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 Maar een benauwde voorsprong met balbezit voor Sparf. Die inpaast op Zeefuik. Die daar wordt geschaduwd door de centrale verdediger Marcello. De bal komt terecht bij Kappelhof. Die de bal verstuurt naar de rechterkant. Naar Magnasco. Die komt met een voorzet. Hoog. En daar wordt de leeuw vastgehouden in het 16-meter gebied. Maar niet zwaar genoeg voor een strafschop. Inmiddels is Narsing dus binnen de ploeg gebracht. Die gaat op zijn eigen positie spelen. Rechts voorin. Lens is verhuisd naar de centrale spitspositie. En Mattafs is naar de kant gehaald. De voormalige spits van FC Groningen speelde een roemloze wedstrijd. En wordt ook roemloos gewisseld. Heel zonde voor een Matas die zich ook hier had gewenst in de kijker te spelen. Eventueel voor een transfer naar Benfica. Maar goed, dat is er niet van gekomen. We zitten nu exact halverwege de tweede helft. Nog altijd die voorsprong door die treffer van Hutchinson voor PSV 1-0 gaan we even naar de uitslagen van uh, gisteravond. Ajax tegen NAC werd 5-0. Utrecht tegen Pek Zwolle 1-1. VVV tegen aden 2-4. En vrijdag werd al gespeeld. RKC Waalwijk tegen Roda 1-0. Twente aan de kop met 9 uit 3. Vier ploegen hebben 7 uit 3. Ajax, Vitesse, RKC Waalwijk en Feyenoord. Onderin 14e is FC Groningen met 1 uit 2. En dan staan er ook nog vier ploegen met 1 uit 3. Herakles, VVV Venlo, NAC -Breda en Roda JC.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 En Julio, down by the schoolyard, Paul Simon uit 1972. We gaan weer even naar de Euroborg. Waar inmiddels, hoe lang is er gespeeld, Filip Koker bij FC Groningen PSV? 70 minuten exact. En uh, Toivonen maakt weer eens een van zijn befaamde overtredingen. Die haalt hard uit op de benen van Schet. Die springt voor zijn leven. En Toivonen had hier toch beslist een gele kaart moeten hebben. Maar die krijgt hij niet van Guzebujuk. Die af en toe opvallend mild is in deze wedstrijd. En dan ineens van Bommel wel een gele kaart uh, geeft. Als hij dat beter achterwege had kunnen laten. PSV heeft nog een kans gekregen uit een afgeslagen corner van Strootman. Die schoot maar net over de lat boven Luciano. En Groningen ruikt ook nog kans. Ze heeft zojuist gewisseld. Heeft Texera ingebracht. Texera moet weer als linkerspits gaan spelen. En dat doet hij dan naast Zeefuik. En aan de rechterkant speelt Hans Schet. Zo probeert Groningen toch met drie spitsen deze wedstrijd vol te maken. En de Leeuw, Michael De Leeuw, die zijn debuutwedstrijd speelde voor Groningen, is eruit gehaald. De Leeuw die back af is, die heel veel meters heeft gemaakt. En het eenvoudigweg niet meer kon belopen. Dat was een logische wissel van Robert Maaskant. Nog een inworp voor Burnett. Die probeert uh, Texera te bereiken. Dat lukt niet, want Texera moet uh, eventjes wachten op de scheidsrechter de Guzabuj. We hebben nog zo'n uh, 19 minuten te gaan en we hebben blessuretijd. Groningen ruikt nog altijd kansen met die 1-0 achterstand op PSV. Tjerni Martina is uh, vandaag tijdens de Birmingham Grand Prix... onderdeel van de Diamond League op de 200 meter niet verder gekomen dan de vierde plaats. De Nederlandse recordhouder kon na de bocht niet echt versnellen zoals hij wilde. En finisht uiteindelijk in 20 seconden en 36 honderdste. De winst ging naar de Jamaikaan Nikkel Ashmaeda in 2012. We gaan even snel terug naar Philip Koken. We F.C. Groningen tegen PSV. Ja, een aanval van Groningen wordt onderbroken. De paas komt er in één keer aan in de richting van Mertens. En van een meter of twintig verslaat hij Luciano. Ik denk dat dit de beslissing is in de wedstrijd PSV komt op 2-0 door Mertens. En de afloop van die wedstrijd krijgt u zometeen in het uitgebreide NOS journaal met Gert Kluk en daarna nog bij de collega's van de VPRO met het programma plots. Langs de lijn is weer terug vanavond om tien uur met Jeroen Stomporst. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige zondag. Dit is Radio 1.